zegt hij. Ook de politiebonden willen dat de overheid... met een eenduidig en landelijk verbod op consumentenvuurwerk komt. Op meerdere plekken zijn hulpverleners aangevallen met zwaar vuurwerk. In de Bommelenwaard moesten er mee brandweerlieden beschermen. Meerdere medewerkers raakten gewond of liepen gehoorschade op. De drie brandwondencentra hebben tientallen vuurwerkslachtoffers behandeld. Het oogziekenhuis in Rotterdam heeft het over een horrornacht. Dat het behoorlijk woeit tijdens de jaarwisseling was goed voor de luchtkwaliteit. Door vuurwerk was er vooral in de steden wel even een piek in de hoeveelheid fijnstof... maar die was van korte duur. In Den Haag en Vlaardingen was de luchtkwaliteit het slechtst. En Frankrijk roept de andere EU-lidstaten op... om ook met een verplichte coronatest te komen voor reizigers uit China. Nu geldt de regel alleen in Frankrijk, Italië en Spanje. Daardoor vallen de gaten, vindt Parijs. Nederland vindt een vrijwillige thuistest voldoende...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 Ja, en Bruls natuurlijk, vuurwerkverbod. Ik pleit voor een oliebollenverbod voor Hubert Bruls... maar dat geeft een geheel terzijde. De uh, situatie op de weg is N200. Haarlem-Zandvoort bij Overveen ben je 12 minuten langer onderweg. En de N201-Hoofdorp-Zandvoort bij Zandvoort 14. De N513 dan, Limmen-Casticum bij aan Zee, ben je 8 minuten langer onderweg. Wordt er ook al gedoken in Zeeuw. Uh, wordt geflitst op de A12 Utrecht-Maren bij Bunnik. Daar is flitskruid bij uh, het CJIB, 65.3. En de A15 Rotterdam-Maasvlakte bij Rotterdam, hectometerpaaltje...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 All systems ready Sunday, 2 o'clock shaka boom Hey, it's David Guilla Hey, this is Beyoncé Hoi, ik ben Avina Michelle Hey, it sounds Smith Yo, yo, yo, this costas dan hier De 50 grootste hits van Nederland 538 top 50 De 538 top 50 Is it Joe Corey? De 538 top 50 Welcome, here is your host ja, bam bam bam. Nieuw hoofdstuk. 14 uur en 3 minuten en 30 seconden geleden begon het jaar 2023. Gelukkig nieuwjaar. Ik hoop dat je geen gehoorbeschadiging hebt, dat je nog tot 10 kan tellen qua vingers. Het is de geboorte van 2023. Gelukkig nieuwjaar. Gezondheid, geluk. We vieren de eerste dag van nieuwjaar. Met natuurlijk de grootste hitlijst van Nederland. We tellen samen af naar die eerste nummer 1. Onder het genot van de restjes bubbels. Uh, wie denk je dat er bovenaan staat? Pakt Goldband het Gold met Maan. Stik hem. Of lukt het Dean Lewis om eindelijk de beste te worden? How do I say goodbye? Of is rising superstar Claude weer proud en staat hij weer op nummer 1 met la, Dada. la da da da. da, da, da. La da, da. Ik durf één ding te voorspellen als meestervoorspeller. Het laatste woord is hier nog niet over gesproken. Vlak voor zes uur weet je wie er op één staat. En je hoort de andere 49 hits die heel graag op nummer één zouden willen staan. Anton is er nog bij in 2023. Je hoort hem zo. En nu Lucas en zijn Steve, broer. If it ain't love, neem deze week afscheid op nummer 50. De 538 Happy New Year. Radio 538. Naar jou. Want nu ben ik verdwaald. Maar als ik op mijn gevoel vertrouw, dan hoor ik bij jou. Als een nachtvlinder bij een vlam. Er is niks dat me tegenhoudt. Want ik voel de zwaartekracht naar jou. zweef om je heen als een astronaut. Ik zag je staan en ik dacht: vanavond ga ik mee met jou. Want je slaat bij me in. Als een meteorit, als een vallende ster. Een vrouw is juist al met mij in tien licht, ja Nog niet kunnen zijn, maar het stappenplan van ligt klaar Mijn excuses, is sorry als ik aan je beeld sta eh. En ik ben al de hele week op zoek naar jou Nu lig ik in mijn bed en het voelt zo koud Ik heb je op mijn radar, focus op je waistline Move op de baseline, waarom ben je bang? Ik verlang naar jou Want nu ben ik verdwaald, maar als ik op mijn gevoel vertrouw Dan hoor ik bij jou Als een nachtvrienden bij een vlam, er is niks dat me tegenhoudt Vol de zwaartekracht naar jou zweef om je heen als een astronaut. Ik zag je staan en ik dacht: vanavond ga ik mee met jou. Want je slaapt bij me in als een meteoriet, als een vallende ster. Ik hoop dat je mij ziet. Want je slaapt bij me in als een meteorit, als een vallende ster. Ik hoop dat je mij ziet. Yeah, ik ben Connected. satelliet, laat me weten als je echt bent. Yeah. En anders niet, ben je ready voor de next step. Laat me zien, anders zorg ik dat je weg bent. Yeah, Ik zag je vallen uit de lucht en je was lang de weg. Maar ik heb je kunnen vangen met mijn armen gestrekt. Goede body, vergelijk de volle maan met je ass. Oh, mommy, come dance met de ster. Yeah. Neem me niet kwalijk als ik rondjes van je sweep. sta. Me open naar je toe, dat je alles van me weet. Hoe je waait is niet normaal, Zwee, je met een Jij komt van een andere planeet, want ik voel het.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 Speciaal voor jou als je gisteren de cakebox boerenjongens hebt aangestoken in de straat en hij deed het goed. Ja, je slaat in als een meteoriet. 49 Anton in de 58 of 50. Editie 207 voor nieuwjaarsdag 2023. Objectief en betrouwbaar samengesteld. Aan de hand van de muziek van de Nederlandse radiozenders. De cijfers van alle streamingsdiensten, YouTube en Shazam. Mijn naam is Dennis Raier. En warm welkom bij de grootste hitlijst van het, van het land. Waar we uh, de restjes zalm nog uit de koelkast hebben gevist. Houdbaarheidsdatum was namelijk tot 2 januari, dus die gaan we zo over verorberen. Klein restje bubbels in de studio en natuurlijk de grootste hits en langzaam aftellen naar misschien wel een nieuwe nummer 1. En Marel die hebt, hey Dennis, in de online top 50 lijst staan Lucas en Steve met If Love op 50 en Harry Styles op 49. Uh, Marel, ja dat klopt, onze computer was ook een beetje dronken, we hebben net Windows 11 even een kleine herstart gegeven, maar waren twee liedjes omgedraaid. Maar we zijn wel helemaal live, hoor. Het is 11 over 2. Goedemiddag. En hartstikke welkom bij de grootste hitlijst van het land. En inderdaad, de hekkensluiter in de lijst. Lucas Steve Broer met 4 Strings. En La Geek, de nummer 50. If It aid Love. Red wine take out, our clothes on the floor, the weekend on the background. To find your way out, when we get too close and now I gotta know, I gotta know.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 en Steve. If it ain't love in de 50. 58. Nou, ik hoop dat er veel liefde op je pad komt uh, dit jaar. Kleine waarschuwing, niet met cobras naar politieagenten gooien. Dat is gewoon echt heel erg af in 2023. En ja, benieuwd, welke muziekstromingen gaan we verwelkomen? En wat is dan de eerste nieuwe binnenkomer in de 50, 58, 50 voor het nieuwe jaar? Ja, in België is iedereen de laatste jaren helemaal zot van Joris van Rossum. Overigens geen familie van uh, Maarten, van de slimste mens, maar uh, wel de slimste mens. Hij was eigenlijk leraar lichamelijke opvoeding. Maar zijn tongspieren bleken ook soepel te zijn en ging uh, een lekkere moppie zingen. Begon gewoon onder de douche, hè, zoals veel mensen. Enorm succes. Stond de helft van vorig jaar op nummer 1. En nu blijkt dat we hem in Nederland ook een straffe jongen vinden. Want hij komt nu binnen in de vijftig tot 50. Wat wil je van mij? eerst is de eerste nieuwe van het jaar.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 je zegt het komt wel goed, oh maar ik kan niet zo doorgaan. Dus geef nou toch eens toe, dat, dat jij geen moeite doet.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 mm uh -huh. 40 Meteor in Hanamee. En wat wil je van mij? Zoals ze in België zeggen, een zotte jongen. En wij zeggen, dit zou wel eens een hele grote hit kunnen worden. Aan wie wil jij een Happy New Year shout-out geven? Aan de andere kant van de radio. Dat kun je ons even laten weten. Drop een berichtje in de gratis 58-app. Wie verdient er even een Happy New Year shout-out in de 58-top-50? Misschien wil je de nummer 1 wel opdragen aan iemand. Kortom, alles rondom. Nieuwjaarsdag, oliebollen, champagne en de beste wensen kun je kwijt. In de 58-app mag ook een fotootje bij. Tijdens het aftuigen van de kerstboom... Dat ding zo is uitgevallen dat je denkt, nu moet hij echt naar buiten. of nu gaat de kunstboom gewoon weer linea recta naar de zolder... onder het genot van de op 50 Dus uh, misbruik en gebruik daarvoor de 58-heb. Ja, mannen schijnen vaker kleurenblind te zijn dan vrouwen. Uh, dat heeft te maken met onze genen, hè? Vooral de kleuren rood en groen haalt een man snel door elkaar. Ik dacht ook eerst dat het 58 de geel-paarse hitmachine was. Dat verklaart meteen waarom mannen vaker door rood rijden in het verkeer. Mocht je werken bij het CIB en even meeluisteren, dan kunnen we dus niks aan doen. Het is niet altijd de laatste staande zon. Sonnieu bestaat ook hoofdzakelijk uit mannen, dus wellicht klopt de titel van deze hit ook helemaal niet. En zien ze helemaal geen multicolor, maar hebben ze wel een hit over gemaakt. Ja, Dennis, ik hoor dat jij een bruggetje probeert te bedenken bij deze plaat. Ja, dat klopt. Ik geef het gewoon heel eerlijk toe. Het is voor mij ook nieuwjaarsdag. Twee plaatsen verlies in de grootste hitlijst van Nederland, de 75 tot 50, top dat je luistert. De nummer 46, San Multicolor. You know what? I 45 in de 50 of tot 50. De mannen van Goldband. Ja, voor Goldband is het heel moeilijk om een nog mooier jaar te krijgen. Het was toch hun jaar eigenlijk gewoon afgelopen jaar. Ik zag ze op Lowlands daar pieken maan op het podium. Toen dacht ik, ja, deze gasten gaan keihard. Ze beginnen 2023 goed, want ze horen wel bij de 50 grootste hit van het land vandaag. Zometeen Gabri Ponte en Steen. En je hoort natuurlijk ook waarom je in het nieuwe jaar op moet passen met fluiten. Dus ook nog even mooie mee te pakken. En ik zie onder andere...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 Want deze kaas is lekker en van nature minder vet. Milner. Lekker bezig. Speel nu de eerste maand gratis mee op postcodeloterij.nl. 18 plus plus. Happy New Year. Het 58 nieuwjaarsweer van de vrienden van Weer.nl. Het is bewolkt vandaag deze nieuwjaarsdag. Hier inderdaad wat motregen, 9 tot 12 graden. Vergeet de vuurwerk, rotzooi niet op te ruimen. Vanavond harde regen. Morgen ook een behoorlijk natte dag. Het is nu bewolkt herfstachtig en 10 graden in Middelfart in Denemarken. Maar het waait daar dan weer niet heel hard. Het is niet heel winderig, dat is zo gek. De situatie op het Wegdek dan. Op de N200 Haarlem Zandvoort richting Overveen ben je 13 minuten langer onderweg. Het is een mooie stranddag uiteraard. En de A4 Den Haag Leiden bij Leiden, daar wordt gewoon geflitst. Wordt hard gewerkt bij hectometerpaal 34,6. Yes, welkom op weg naar de nummer 1 in de grootste hitlijst van Nederland... Nederland gaat weer grote hits leveren in het nieuwe jaar... want elke Klein is in opkomst, je hoort hem zo. En ook Stien heeft het in het nieuwe jaar gered. Je hoort haar zo in de lijst. Eerst steekt Benson Boon sterretjes af. Ik heb er gisteren nog een paar gekregen van een nieuw tv-programma. Sterretjes, die moet ik nog wel even afsteken. Dat ga ik later vandaag even regelen voor je. Van 38 naar 44 in de stars. In de 58, 58 Benson Boon. 5, 3, 8, 5, 50. Sunday mornings were your favorite.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 It uh, left the rest in peace.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 538 op 50. De 50 grootste hit van Nederland. 43. Dat ik douche, en dan aan niks tijd. Zo lijkt het leven lang niet zo lang als eerst. Ik ben nu even, lang niet zo bang. 40, in de 1588-50, de nummer 1 in hits op Radio 538. Stien en nooit meer spijt. Nou, ik weet niet wat met jou zit. Na oudejaarsavond, of je nog ergens spijt van hebt... mag je ook gewoon gerust desgewenst anoniem met ons delen. Hey Dennis, gelukkig nieuwjaar, man. Hopelijk dat je veel mooie shows mag doen. En de groeten Jokie Erten en Joha. Hoeha, ha, Oeha, you all in check, dat zeg maar. Celine die hebt Dennis, lekker aan het genieten van de top 50. Beste wensen voor jullie daar bij 538. En voor al mijn dinnetjes, heerlijke avond gehad. In het centrum van Utrecht. Ah, gezellig. Lekker onder de dom doorwandelen. Lekker. Dennis namens mij en mijn broertje. Robert, Happy New Year voor heel 538 en iedereen die aan het luisteren is. Shane Del die, uh, stuurt ook een gelukkig nieuwjaarwens. En Hardy zegt: Wat zitten jullie weer heerlijk te vlammen? Beste wensen voor 2023. Hardy, dankjewel, man. Alhoewel, dat voelt zeg maar, mechanisch in mijn lijf niet zo dat ik lekker sta vlammen vandaag. Het is wel meer een soort van de lamme helpt de blinden. Ik zit hier samen met Timo in de studio. Het is een nieuwjaarsdag. Je kan de hele middag je nieuwjaarswensen droppen in de gratis 50 app Ja, en fluiten is gevaarlijker dan je denkt. Uh, zo kun je als acteur ontslagen worden als je fluit. Omdat het ongeluk zou brengen om te fluiten bij een toneelstuk. En in Sullivan's Island, Amerika, is fluiten zelfs illegaal... tussen 11 uur s'avonds en 7 uur in de morgen. Als je daar gepakt wordt met fluiten op straat, krijg je een boete van 500 dollar... Krijg je hier nog niet eens van de cobra 6 met de auto nieuw, zeg maar. Was extra zuur als je niet zelf aan het fluiten was. Maar bleek dat je bijvoorbeeld deze hit aan het luisteren was van Home Republic. De fluithit op nummer 41 uit de film Top Gun. 41. I don't know what you Ja, ik heb zeker koffie voor je. Alhoewel, de cappuccino machine wel een stuk is om de hoek, hebben we gemerkt. Algemene dienst is natuurlijk vrij vandaag. Dus uh, producer Timo probeert eigenhandig zelf meteen als een automonteur ligt hij onder de koffieautomaat. Ja, dat is wel grappig. Ik krijg net van Shirley een appje. Dennis, wat verwacht jij wat de trend wordt van het nieuwe jaar? En heb je al een tip qua uh, nieuwe track die je goed vindt? Ja, dat is wel grappig. Ik ben best wel een beetje fan van die mid-tempo funky dance dingen. Uh, er is een nieuwe track van Pnau samen met Troy Zivan. En ik voorspel dat die, dit jaar dat het misschien wel wat rustiger gaat worden... qua beats per minute. Dat je daar wat meer hit krijgt in deze zaand. Een tip voor de top 50 van Dennis zelf. Happy New Year. Het is 58 met de 8 top 50. Pnau, Troy Zivan, you know what I need. To early to stay worried. Us all Before we knew what we were both about, and now we're stuck in holding. Everything is frozen, we're faking and safe and sound. And man, I can't keep picking up each time you call. If everything I say just is down. to be honest, cause Remix Joris Voren in de 58 top 50. Lekker! Ja, hij heet klein, maar zijn hit is groot. Ilke stijgt met Transmission door naar nummer 40. Ja, en Ilke, waar heb je die Transmission eigenlijk gemaakt? Um, in het vliegtuig eigenlijk. Ik, heb, uh, ik maak heel graag opzetjes als ik aan het vliegen ben. En ik was vorig jaar weer voor het eerst naar uh, Amerika voor een tour... Toen heb ik dit, dat opzetje van 30 seconden heb ik gemaakt... en die heb ik later uitgebouwd tot uh, transmission. Maar, maar als je die opzet luistert, dan was eigenlijk de hele plaat, die, die zat er wel een beetje in. Ja, en ik zat er even te babbelen met Ilke. Uh, We kennen elkaar natuurlijk uit het uh, Dance Department uh, verleden. 5 die acht. En hij zegt... ja, dat is wel grappig als je het zeg maar niet goed hoort... wat je aan het maken bent in het vliegtuig. Op een klein koptelefoontje met achtergrondgeluid... Dan produceer je eigenlijk de beste liedjes. Want dan moet het ook heel zacht al heel goed klinken. En Joris Voren, de eindbaas, maakte natuurlijk deze remix. Mark Zamorski, die hebt Dennis. Wow, wow, wow, wat een lekkere trendsplaat man. Ja, dit is wel een lekkere retransmission. Heerlijk. Een beetje de old school trends inderdaad. Clifton stuurt een appje in de Happy New Year app van 58. Je kan de gratis app van 58 gebruiken om je uh, ja, gelukswensen over te brengen... aan de rest van het land, aan jezelf. Maakt niet uit. Kom je thuis na een avondje draaien, een huisfeestje... dan is Dennis op de radio, een goede afsluiten voor je gaat slapen. Beste wensen, man. Blij dat je weer terug bent op 58. Clifton, wel terug al meteen. Dat is lang geleden dat ik zeg maar Nieuwjaarsdag 10 voor 3 thuis kwam. Dan word ik toch alweer een jaar of zeven terug in de tijd, denk ik. Ja, ik er lekker bezig. Laat me nog even weten waar je vannacht bent bezig draaien, man. Hartstikke goed. Ja, Sme, dat is ook echt een mooi appje dit. Uh, Dennis, de beste wensen aan mijn vriend. En ik wil hem vooral de beste wensen geven. Hij heeft mij afgelopen nacht ten huwelijk gevraagd. Nou, fantastisch. Hartje, love you, Alexander. Nee, je hebt toch niet direct doorgekruist, hè, Smee? Ik zag er nog iets achter staan. Nee, dat is het. Laat vooral weten wat heb je gedaan na nacht en wie wil je de beste wens over brengen? Drop dat in gratis 58. En dan tellen we verder af met de grootste hit van het land, de nummer 1 hitlijst de 58 op 50. 33 stond hij vorige week nu op 39, zes plaatsen omlaag. Maar Wat een prachtig liedje heeft hij gemaakt. Onze Songfestival held, Duncan Lawrence. Dit is Electric Life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 close my Step, Duncan Lawrence. Love, ja, hij zit vol in die elektrische modus, die Electric Life. Nummer 39. In de tot 50 Duncan Lawrence, Electric Life. Ja, DJ zijn in een club, dat is gewoon hard werken. Ik heb het ook een tijdje gedaan, festivals en zo, toestanden. Mensen eisen dat je hun aangevraagde muziek meteen draait, of je zit midden in een house set. Heb je ook Mamma Mia van ABBA? Weet oh, je dat soort dingen. Mart Hoogkamer, weet je wel. kijk je wel even heel boos aan, Mart Hoogkamer. Dan zit je echt in de verkeerde kroeg, nou goed. Dronken idioten die je microfoon afpakken, om die denken dat ze kunnen MC'en. Dat gebeurt natuurlijk. En als je een topavond hebt, dat er iemand drank over de apparatuur gooit. Ik weet, back in the days, in de early zeros, vijfde dag drive-in show. Dat er iemand aan een glas bier laat vallen, een glas op je hoofd, weet je wel. Van over de balustrade ergens, dat soort shit. Dus ja, als je het hoogste niveau hebt gehaald, heb je dus harder gewerkt dan veel mensen denken. De Duitse DJ Klaas is inmiddels 20 jaar bezig met zijn DJ-carrière. En heeft meer discolichten gezien dan daglicht. Maar wel met succes, want een dance-smash, dat was een fantasie. Maar inmiddels is dat werkelijkheid. Je hoort hem samen met zangeres Sari. Het is de eerste dance-smash van het nieuwe jaar bij 58. Klaas en Sari. Radio 58 top 50. Fantasy. Fantasy. Close your eyes, what you see? Wenst iemand jou zometeen een gelukkig nieuwjaar via de 538-app... terwijl heel Nederland meeluistert. Alle nieuwjaarswensen worden nu verzameld in onze app. Zometeen de hoogste binnenkomen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. De goedkoopste kantoorartikelen. De Rabo ZZP-rekening is er voor ZZP'ers die klein beginnen en grote dromen. Zonder vaste kosten. Dus je betaalt alleen voor je transacties. En worden je dromen groter? Dan breid je de Rabo ZZP-rekening makkelijk uit met extra producten.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 Om landelijk vuurwerkverbod zwelt weer aan. 15 8 Nieuws ANB. Het wordt nu echt tijd voor een landelijk vuurwerkverbod. Dat vinden burgemeesters Halsema van Amsterdam en Bruls van Nijmegen. Want als alleen een paar gemeentes zo'n verbod instellen. wordt het een niet te winnen wedstrijd, zeggen ze. In veel steden waar vannacht eigenlijk niks mocht worden afgestoken. werd er toch veel geknald. Bij de brandweer zijn tijdens die jaarwisseling zeker 3800 meldingen binnengekomen over brandjes of andere incidenten. Dat zijn er ongeveer evenveel als de afgelopen twee jaar toen er vanwege corona geen vuurwerk mocht worden afgestoken. De brandweer rukte onder meer uit om in de fik gestoken auto's en containers te blussen. 30 jongeren hebben vannacht in Schravendeel bij Dordrecht politieagenten bedreigd en met vuurwerk bekogeld. De agenten konden geen kant op, want ze werden ingesloten... en er waren ook kraaienpoten voor hun auto's gelegd. De ME heeft ze uiteindelijk bevrijd. Eén agent raakte gewond. Drie jongeren zijn opgepakt. En in Wenen zijn zes klimaatactivisten gearresteerd... in een concertzaal waar het traditionele nieuwjaarsconcert werd gehouden. Ze hadden lijm bij zich, maar waar ze zich aan vast wilden plakken... is niet duidelijk. Het concert van het Wiener Philharmoniker... wordt altijd live uitgezonden in tientallen landen, ook in Nederland. En dan krijg je in het vijfde weer door Weer.nl. Bevolking en zon wisselen elkaar af en vanuit het zuiden gaat het vanavond regenen. Het is zo'n 11 tot 15 graden en ook morgen wordt regenachtig. En als je meer wilt weten over het weer, kijk dan even op weer.nl. Ja, dankjewel. Dan de situatie op de weg op de A50. Os Eindhoven bij Vegel Noord ben je 8 minuten lang en onderweg. Twee kilometer langzaam rijden. De N200 Halem zandvoort bij Overveen 6. En de N201 Zandvoort-Hoofddorp. Ter van Bentveld ben je 8 minuten lang en onderweg. En er is één flitser op de A6. Muidenberg-Lelystad bij lelystad daar, 66.1. Het zijn de warme winterweken van Alping.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 Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. De goedkoopste kantoorartikelen. We wensen je het allerbeste voor 2023. Yes, beste wensen namens de hele Jachtcrew. Het is drie minuten over drie. En je telt mee naar de nummer 1 van de week in de 50 de eerste editie van 2023. En de hoogste nieuwe binnenkomer komt uit de politieke hoofdstad van Europa... maar op de dansvloer is hij de baas. Pas 29 lentes, maar nu net al zo bekend als een Groeide op tussen de wafels, de Belgische chocolade en de biertjes. En toch is de muziek zeg maar, wat uh, dikker dan hij is, zo zou je het kunnen zeggen. En een hoor ik je ja, maar Denman, Man, verlos ons, wie is dit? Uit Brussel komt die Last Frequencies. En hij was even weg, maar nu is Lost Frequencies helemaal teruggevonden in de top 50. De hoogste nieuwe van deze week op 38. Dit is Back to You. Naar de 538 top 50 met Dennis Rijer, de koning van de hits. Zoiets dan, Chris Cross Amsterdam jongens. Lekker en Ronnie Flex die flext hem hard in adrenaline. 35 naar 37 en daarvoor natuurlijk nieuwe binnenkomer. Last frequencies back to you op 38 in de grootste hitlijst van Nederland. Dit is de 58 top 50. Ja, met deze week was wel opvallend alleen maar Belgische binnenkomers. We hadden Meteor en May op 47. En zojuist uit Brussel op 38 last Frequencies. En er was een tijd dat uh, Teen Spirit een populaire geur was. Kurt Cobain uh, arm dat zijn vriendinnen droeg. En later werd dat die grote hit voor Nirvana, Smells Like Teen Spirit. De iconische Sonic the Hedgehog kwam voor het eerst uit. Even mijn favoriete games. En het internet werd in die tijd openbaar. Ja, jaar 1991. En wat hebben we veel te danken aan die tijd als je een beetje terugblikt. Alesso werd bijvoorbeeld uh, geboren in die tijd. En ook van hem hebben we in 2023 nog steeds plezier. Op deze 1 januari. Want hij hoort nog steeds bij de 50 grootste hits van dit moment. In de 50 tot 50. Wel zes plaatsen verlies. 36. Dit is Words met Sarah Larsen. At your house again. Are we was in haar stichtelijke modus toen ze dit liedje schreef. Lift me up. In de 58 op 50 vier plaatsen verlies wel. Ja, vorig jaar had ze een dikke buik van de zwangerschap. Op nieuwjaarsdag. Dit jaar gewoon een dikke buik van de oliebollen. Eigenlijk same shit, different day, different year, zou je het kunnen zeggen. Ze start 2023 al met een hit. Lift me up. Doet het wel goed in de, de rest van de wereld ook. Nieuwjaarswensen via de 58 app. Je kan de hele middag blijven hebben. Shinedel die zegt mijn broer Robert van Hemerts. ...is de winnaar van de Hollandse Nieuwe met zijn single We gaan als een raket. Ik wens hem een gelukkig nieuwjaar. En Marco die hebt dennis slim dat Femke Halsema juist op nieuwjaarsdag komt... ...met Hubert Bruls met de statement over het vuurwerkverbod. Ze weet natuurlijk dat op 1 januari uh, weinig ander nieuws is... ...dus dit wordt overal opgepikt. Ja, dat gaat natuurlijk voornamelijk om die illegale knallers. Moet je eerst natuurlijk overleggen met Italië en Polen... ...en dat gaat niet om het Nederlandse consumentenvuurwerk. Maar goed, dat zegt Femke er niet bij. Verder nog wat mooie nieuwjaarswensen, vrouw van Plein ergens in Amsterdam, iemand van een uh, supporter van Ajax. De allerbeste wensen. Even opletten, legt een uh, Cobra 6. Dat is een behoorlijke buiker. Behoorlijke buiker. Even wachten. Ja. En dat is niet het zwaarste wat we hebben. Ja, je moet dit filmpje eigenlijk even zien. Ik heb hem gedeeld in de stories van mijn insta, Dennis Ruiot. Dat is een heel grappig filmpje dit. Maar je moet het wel even in beeld zien. Nou goed, je bericht wordt uh, voor heel Nederland opgelezen als je het even stuurt via de 58 app. Dat is helemaal gratis natuurlijk. De 58, uh, drie hits op een rij, Dennis Vrij. En mijn afgelopen, af favoriete vuurwerk van afgelopen nacht is wel deze. De kernkracht 400. Deed het heel goed in de straat. Topic en E7S is hier. Nummer 34 in de lijst. De hits van dit moment. 538. 5, 5, 5, 538 top 50. Nummer 33.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 Get on top of you We don't and plan. Kavit, top 50. Omlaag van 27 naar 32, Beyoncé Kavit. Ja, weer de afgelopen nacht uh, behoorlijk wat handboeien omgeslagen... door uh, de politie, die natuurlijk hard heeft gewerkt. Met vuurwerk geschoten op bijvoorbeeld de ME in Driebergen. Echt bizar gewoon. Die handboeien zijn alweer uh, ingeolied Inge dit jaar in ieder geval. Ook Beyoncé druk met de handboeien, alleen zij bedoelt het erotisch. Kavit zakt naar nummer 32. Davina Michel veroverde in december alle harten met haar prachtige song... January Without You, thema van Missie 58. Daarmee schiet ze nu omhoog in de lijst. Je hoort haar zometeen in het vervolg van de 58 tot 50. 538 tot 50 2,5 miljoen bezoekers tot nu toe. Goedenavond vrienden! Meer dan 150 artiesten. Ahoy, wat ben je mooi! De gezelligste show van het jaar.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 En zo wordt het twee voor half vier het vijfde jacht nieuwjaarsweer... van de vrienden en vriendinnen van Weer.nl. Vervolgens hier en daar wat mondregen 9 tot 12 graden. Vanavond gaat het wel wat harder regenen... en morgen is het ook een behoorlijk natte herfstachtige dag op de 2e januari. Het is nu heiig en uh, 6 graden in shit. Dat ligt in Iran, niet geheel toevallig. En dit is de situatie in Slans-Herenwegen. De N201, Zandvoort, Hoofddorp. Bij Bentveld ben je 13 minuten langer onderweg. Twee kilometer langzaam rijden daar. En er wordt geflitst op Davier, Schiedam-Delft. Bij Schiedam, hektometerpaaltje, 60,6. En zien flitsen staan, geef hem door met de app van de vrienden van Flitsmeister. Beste wensen namens de hele 5 Jachtcrew. En een mooi, gezonde en vooral gelukkig Tennis Richting nummer 1. In de eerste 58-50 van het jaar. Deskundigen hebben ook pas gekeken naar de hits van het nieuwe jaar... en de beste benoemd tot 58-favorite. Uh, de hit heeft ook een link met het verleden. Je hoort zo welk het is. Na nou, directe Rosalyn heeft ook het nieuwe jaar gehaald, onze Rosalyn. Met die gigantische hit van haar van TikTok naar het wereldpodium. Snap zakt twee plaatsen van 29 naar 31 in de 538-50 op de Nieuwjaarsdag. 538-50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 talking to people before I snap step in one two where I 8 and cheap motel. de 90's naar boven te halen. The 90's Kid. Eindhoven, Eindhoven. Dat zijn uh, de woorden die Michel Aerts uh, ons uh, net hebt, Met cabslok ook. Uh, happy New Year, Michel. Dennis, fantastisch, swingend, uh, nieuwjaar En bedankt voor alle mooie liedjes in het top 50. Judith, Judith, uh, dankjewel. Hartstikke goed. Uh, beste nieuwjaarswensen kun je allemaal kwijt... in de gratis 538-APP. Je hoorde direct The Kids, Kid ja, heel langzaam onderweg naar de onderste regionen van de hitlijst. Maar dat gaat heel langzaam van 28 naar nummer 30. De favorite van deze week uh, staat op nummer 29 in de 58 of 50, En die werd eigenlijk stiekem al geboren in de jaren 80 in Ierland. Toen maakte namelijk zangeres Enya, wel welbekend van Orinoco Flow, deze track. Luister goed naar Boa Dicea. Dus het New Age tijdperkje. Later maakten de Fuji's er dit van. Even een grote hit met Lauren Hill. Ready or not. Ja, en Mary O'Winance verbouwde het weer tot dit. I Don't Wanna Know, met hetzelfde melodietje. Ook lekker. En nu is het 2023 en scoort Metro een grote hit mee. Het is deze week de favorite en nummer 29 samen met The Weeknd Creep in Favorite. Metro booming The weekends en I Don't Wanna Know verbouwd tot creepin'. Natuurlijk, een stukje Fuji's Ready or Not, Mario O'Wine I Don't Wanna Know, en het begon allemaal bij die melodie van die New Age zangeres Enia. Daar heb je dan de favorite aan te danken. We geven ook slinger aan het release rad vandaag, want er is de afgelopen ja, 10 dagen, 14 dagen weer wat uitgekomen op het muziekgebied. Later vandaag. Een van mijn favoriete tracks van A Stormsea. Die krijg je nog van maar dat is echt een waanzinnige track. En deze is ook splinternieuw. Collega Armin met Philip Strand, roll the dice. All my life, I've been a prisoner to the heist. So scared of coming down. I go out, in my state. Sir Elton John. En de vrouw die het nooit koud heeft, gezien haar insta-posts, Britney Spears. De grootste hitlijst van Nederland op je nieuwjaarsdag 14 voor 4. Happy New Year! Als je net het toestel hebt aangezet. Je hoorde Hold Me Closer. Hou elkaar goed vast, ook in 2023 en wees lief voor elkaar. Het is vandaag 1 januari 2023, de dag dat vuurwerkverbod natuurlijk weer trending is op de socials vallen veel hits op dit moment met een verwijzing naar knallen viel bij op in de lijst. Zo hadden we net Metro Boom in. Dat is natuurlijk de 5 Favorite. We hebben natuurlijk ook de Meteoriet al gehad en de Meteor. Uh, we kunnen de 58 5 Vuurwerk 50 wel starten. Kunnen kunnen meer knalhits in. Ik dacht bijvoorbeeld aan deze: Greenhead Ass Bad, like a boom-boom-boom-boom. Dit chest natuurlijk. met... boom boom boom boom boom boom boom boom ja, Maar je hebt ook boom Klef van Charlie XCX. Je hebt Firework van Katy Perry, de bom van The Bucketheads. Fireball van Pitbull en Astronaut in the Ocean van Masked Wolf niet te vergeten. Hoi Dennis, ik wil graag de beste wensen doen aan alle luisteraars. En natuurlijk aan jullie bij 5:08 van binnen via de gratis 538-app. En nog extra mijn dochter Janie van Elf die heeft een vuurwerkbal tegen haar benen gekregen. Au, Janie heel veel beterschap. Nu met een blauw been naar 5:08 aan het luisteren op de bank. Uh, veel beterschap daar. Goed 23, 2023 wens van Wouter, Janie en Chantal. A, voor jullie ook de beste wensen. En namens de hele crew, mocht je denken wat ruikt het gek op de radio... Dennis Rui heeft zalm meegenomen. Die moest ik nog even opmaken met producer Timo. Met een beschuitje erbij en ook een potje wasabi-majo. En we beloven dat gaan we niet opsnuiven en ook niet aansteken. En nog meer emotie op de radio in de 538 op 50. En een van de snelste stijgers deze week, het thema van Missie 538. Winst van 42 naar 27. Dit is Davina Michel. January without you.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 Miss in de 538 Top 50. Warm, welkom en Happy New Year. Mijn naam is Dennis, we gaan richting 4 uur. En ik heb het net al een even mijn favoriete tracks als het gaat om hitlijsten. Het was begin december, de grootste trending track in de UK. En op dit moment is het een van de grootste hits in Engeland. En het doet het ook waanzinnig in de Billboard in Amerika. Het is een tip voor de top in de 538 Top 50. Zo richting 4 uur met Stormzy. Dit is Firebabe. Engeland op dit moment. Stormsea Firebabe. De tip voor de top in de 58, Top 50. Richting misschien wel een nieuwe nummer 1. Dit, dit, dit is de 4. Ja. 538. Top 50. Zometeen meteen. hem, hermaak. Ja, je hoort zometeen waarom het beter is voor je voorplantingsorgaan... om geen bekende wereldster te zijn... en waarom Robbie Williams keihard van het podium afviel midden in een show. Dat en meer in het vervolg zal het Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. De goedkoopste kantoorartikelen. 2023 ziet er nu al veelbelovend uit. Met 425,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. En met 60.000 winnende postcodes per maand... kan ik ook ieder moment bij u aanbellen.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 Nu ook plantaardig. Friese Vlag, de beste voor in de koffie. Geld nodig om je voorraad te financieren? Check je mogelijkheden op bridgefund.nl. Ik ga dus vandaag een duet zingen met Justin Bieber. En dat droom ik me al mijn hele leven lang. In Ministars grijpen acht jonge zangtalenten de kans... om een droomduet te zingen met hun grote idool. Voor de geest, voor de Hoeveel sterren krijgen de kandidaten van juryleden... Snelle, Sanne Hans en Rolf Sanchez? Ik geef jou...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 Veel mensen doen weer de nieuwjaarsduik. 58 nieuws. Zeker 50.000 mensen zijn om 12 uur ergens in het water gesprongen. De traditionele nieuwjaarsduik werd gehouden op tientallen plekken in het hele land... en één daarvan is Scheveningen, waar het altijd het drukst is... Heel erg koud was het dit jaar niet. De buitentemperatuur was 11 graden en die van het zeewater 7 graden. Het vuurwerkverbod moet landelijk geregeld worden. Want als alleen sommige gemeenten het doen, dan werkt het niet. Dat vinden de burgemeesters Halsema en Bruls. Halsema schrijft op Instagram dat er een onhoudbare situatie is ontstaan. In de steden waar afgelopen nacht zo'n verbod gold... ging er toch veel vuurwerk de lucht in. In New York heeft een man vlak voor de jaarwisseling... drie politieagenten aangevallen met een kapmes, meldt CNN. Het gebeurde bij Times Square, waar altijd duizenden mensen naartoe gaan... om het nieuwe jaar in te luiden. De agenten hebben snijwonden, maar zijn niet in levensgevaar. De verdachte is neergeschoten en zit vast. Gisteravond hebben ongeveer 3 miljoen Nederlanders... naar een oudejaarsconferentie gekeken. Iets meer dan de helft keek naar Claudia de Brij op NPO 1... De rest zag haar concurlega op RTL 4, Guido Weijers. Ook populair op tv was de oudejaarseditie van The Masked Singer. Daar keken ongeveer 1,7 miljoen mensen naar. En dan krijg je het vijfdracht weer door weer.nl... Bewolking en de zon wisselen elkaar af en vanuit het zuiden gaat het vanavond regenen. Het is zo'n 11 tot 15 graden en ook morgen is het regenachtig. En als je meer wil weten over het weer, kijk dan even op weer.nl. Ja, dankjewel. Het is 1 over 4 en dit is de situatie op de weg. Het is uh, erg rustig. 1 vertraging op de N201 Zandvoort-Hoofddorp. Tussen Zandvoort en Bentveld. 10 minuten 2 kilometer langzaam rijden. Lengt wel nog een beetje op. Flitsers, die hebben allemaal al ingepakt richting uh, schoonmoeders en de nieuwjaarsborrel. Maar mocht je er eens iets staan, geef hem even door met de app van Flitsmeister. Je laptop. Hij doet het nog, maar hij is onwijs traag. Hoog tijd voor een nieuwe dus. Alleen, welke wordt het? Geen paniek, hebben de laptop die voldoet aan jouw wensen al aan te bouwen. Vind hem als Koebloeskeuze op Coolblue.nl Stel, je werkdag klinkt zo easy als... Zorg dan dat je avond zo easy klinkt als... Generation Easy. Easytoys.nl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 het programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl, de goedkoopste kantoorartikelen. Preventie We het allerbeste voor 2023. Yes! Happy New Year! Elke zondag word je verwend met de grootste hit van de week. Alleen maar zangers zonder masker trouwens in deze lijst. Welkom Nieuwjaarsdag 2023 tijdens het opruimen van Dennenaal en, en vuurwerkrommel. En de grootste hits als een vuurpijl. De hoogte in deze Felix Jane. Dit is Call It Love. The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 No sleep running on I'm oh, yeah.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 in spite of me. Heel alleen oud uh, nieuw hebben gevierd. Jorden The de loneliest vier plaatsen omlaag. 20 naar 24 in de Radio 58 op 50. Ja, Maneskin heeft regelmatig problemen met hysterische fans. Hè. Ze vinden zijn glimmende broekje allemaal heel erg lekker. Zo werd uh, Damiano vorig jaar na een concert lastiggevallen... door een oudere dame die hem vol bij zijn kroonjuwelen pakte. Daarna klopte hij acht uur lang als Gerard Joling. Het heeft gelukkig verder geen effect gehad op zijn zangstem... Ja, er zijn veel artiesten die natuurlijk ja, last hebben van gekke fans. Dat gebeurt echt, al die gasten wel een beetje. Je leest echt bizarre verhalen. Uh, dit is een dingetje. Dat is toch wel een mooi voorbeeld eigenlijk. Robbie Williams, toch even mijn helden. Die werd van het podium afgeduwd door een fan tijdens een concert. En dat klonk zo. Zie je, voorkant publiek heeft het door. Robbie wordt van, van het podium afgetrokken door een fan. De drummer heeft nog niks door. Die speelt gewoon door tijdens dit concert. En het duurt dan even voordat de drummer het door heeft. Tijdens deze Supreme wordt hij gewoon door een gekke fan van het podium afgehaald. Echt bizar. Robbie lost het wel briljant op door snel terug op het podium te komen. Dat klinkt zo. Hoe die dat oplost, hè? Niemand komt hier op het podium jullie te beroven van een goede avond. I'm not gonna let any fucker rob you. I'm having a good time. Ja, lekker. Goed, zeer. Er zijn ook nadelen aan veel geld verdienen en een wereld zijn. Hoor maar dit voorval van Robbie Williams. Uh, de veiligste muziek van muziek consumeren is natuurlijk gewoon lekker vertrouwd via de radio. Kruip er dicht tegenaan. Het is een nieuwjaarsdag. Het is 11 over 4. Het is de 50, 58 8 of 50. Megan Trainer, nummer 23. hem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 2023. Deloxie, nee, Ellie Golding. All by myself. Beste wensen. Dennis hier. Dat is een nieuw jaar, een nieuw hoofdstuk. Je hebt 52 nieuwe weken... om uh, weer nieuwe voornemens te maken. Je zonde te overdenken uit uh, de vorige 52 weken. Enzovoort, enzovoort. Londi hebt. Dennis, uh, eerste dag... van de 365 dagen in 2023. Met vele mooie muzikale genietmomenten. Vier het leven samen, vind ik een hele mooie. Dankjewel, uh, Londi voor. En de Vijfzicht app staat open voor je de hele middag. Wie wil jij de beste wensen geven en uh, waarom? App het gewoon even lekker met de gratis Vijfzicht app richting de studio. En dan komt het helemaal goed. Zometeen onder andere Eva Max, maar nu eerst Ray en 070 Shake. Dit is Escapism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 Too numb, I don't feel no way. So step, so what? Streets small, but it goes both ways. So you're one, yeah, but you never escape sunset. Je ja, helemaal. Ja, dat dacht ik. Mooi. Beste luisteraars ter wereld, hè. Allemaal eindbaas en bazinnen. Of heb je misschien bad memories van gisteravond, te veel vodka als Sparot. Kan zomaar, natuurlijk. Medusa, van 12 naar 19 in de grootste hitlijst van Nederland. Dit is de 58 op 50. Eva Max, million dollar baby. Iemand in Amersfoort heeft het winnende lot gekocht hè? in uh, de Staatsloterij. Ik zag net een sigarenboer die zegt, ik denk dat ik weet wie het is. Dus hij heeft hem verkocht. Dus voor je lucky number komende oudejaarstrekking moet je in Amersfoort zijn. Eva Max, drie plaatsen verlies, daarvoor Ray, wat een goede track is dat en die escapism. Twee plaatsen omhoog van 23 naar 21. Het overzicht van de vijfde grootste hits van de week. En van alle landen ter wereld is Amerika natuurlijk weer het gekste land van de week. Daar speelden zich weer veel mooie verhalen af... waar ze de komende jaren weer heel veel mooie Hollywoodfilms van kunnen maken. Wat er precies allemaal gebeurd is hoor je zo meteen in de lijst. Samen met de Nederlandse helden Snelle en ook Martin Garrix hoor je zo... De prijzenpot in 2023 is groter dan ooit. 152,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18PLUS speelbewust. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Onder wolkenloze lucht op het mooiste witte zand. Cultuurhappen in steden, paella op het platteland. En nu even helemaal niks. Wij houden van uitbundige fiesta's te lange siestas, van duizend keer olé en vijftig tinten oranje. Wij houden van vakantie in Spanje. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Televisies. Te groot, past niet. Maar te klein is ook geen gezicht. En moet je 4 of 8k? Ja, ka, ka. Dat is lastig kiezen. Bepaal het juiste formaat in de Coolblue-app en kijk op Coolblue.nl voor uitgebreid advies. Band. Zonder pittige termen. Coolblue. Alles voor een glimlach. Zoveel redenen om te houden van Spanje. Ontdek het zelf deze zomer. En nu al op Sunweb.nl It's a Sunweb holiday. Sunweb. Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl Je vindt er alle tests, gebruikersreviews en tips en adviezen. Elektrisch rijden?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 Begin het jaar goed met vakantieveilingen.nl. Elke dag weer duizenden winnaars. Jij bepaalt de prijs, jij bent de winnaar. Nu tot 50% korting op heel veel schoenen en kleding. Neem die stap. Scapino. Winterzeel bij Beter Bed. Tot 50% korting. Op bedden, matrassen, beddengoed. Snel naar de winkel op beterbed.nl. Happy New Year. Het is op de seconde af bijna half vijf. Dit is het weer van Weer.nl. Bewolkt. Hier in daar moet het regen. 9 tot 12 graden. Vanavond harde regen. En morgen is het ook weer. Ja Voor de zon moet je bijvoorbeeld naar Kaap Daar is het nu een zonnetje. En 27 graden. Oh, heerlijk, jongens. Situatie op de weg dan. De N200 Zandvoort Haarlem bij de Prinsenbrug. Daar 7 uh, minuten. Daar is iedereen in de sloot gesprongen, denk ik. A13 Rijswijk Rotterdam bij Rotterdam. Daar wordt geflitst. 16,6. En de A16 Dordrecht Rotterdam bij Zwijndrecht. 32,9. En de A67 Venlo Eindhoven bij Liesel. Ook daar een flitser bij hectometerbaaltje 49,5. Onderweg naar de nummer 1 in de grootste hitlijst van Nederland... en twee Hollandse hitmakers. De ene heet Snelle en de andere is een goede vriend van Max Verstappen. En zo is de cirkel weer helemaal rond. En ze bezetten de 18e en ook de 17e plek in de hitlijst. En je hoort ze nu in de grootste lijst van het land. Waar we aftellen naar misschien wel een nieuwe nummer 1... of bezet Claude nog steeds die bovenste. Op 18 keihard stationair Snelle. Hij kijkt op de klok, nog steeds 5 voor 12. nieuwe batterijen. 5, 3, 8 5, Mijn hoofd niet bij en het was zo niet mij, het ging van grijs naar roze. Ik weet niet of je stak in het zand of dat hij ergens is blijven hangen in de polken. Of het aan mij ligt, of ik jouw poot of jij mijn trein mist. Maar het was kantje poort, we draaien door, maar we zijn er nog. En ineens is het vijf voor twaalf. Oh, ik hoop dat ik het nog red. Ik ben nog niet te laat. Al wordt het een fotofinish moment en als dit overpaalt. Of het kan de beste overkomen, voor twaalf. Yeah, yeah, yeah. Na, na, na. voor twaalf. Het kan, het het kan de kan beste overkomen, al ben ik misschien net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 Alles weer recht. Vijf voor twaalf, kan de beste overkomen. Vijf, acht, op vijftig. Can't you see you're not ready? My arms are getting heavy from the weight of the world. It's up to me, and I'm getting sweaty. Is it too much to hold? Too long and you let time go Place your You got old, you waited too long and you let some go Place your bed Jim Jake Jake Hero in de 58 Top 50. Twee plaatsen omhoog, 19 naar 17. In de grootste hitlijst van het land. Warm welkom en happy new year. Je bent bij de 58 Top 50. Het was de week dat Erik Finkelstein uit New York... had in 24 uur bij maar liefst 18 restaurants met een Michelinster. Dat is nu officieel een wereldrecord. Waarschijnlijk had hij de loterij gewoon of zo heel bitcoin gekocht ooit. En een baby in Alabama, Amerika, werd geboren op de verjaardag van... zowel haar vader... Als haar moeder. Bizar verhaal. De kans van 1 op de 133.000, dat je overkomt. Een ander Amerikaan bezocht een paragnost. Die vertelde dat zijn overleden vader hem de opdracht gaf... om de lotto-tickets te kopen. Inclusief de getalletjes die hij moest invullen. En wat denk je, hij won daar 37.000 euro mee. Doe mij ook zo, een beschermengel, heerlijk. En dit zijn de vijfde grootste hits van deze week vol wonderen. Op de 1 januari van het nieuwe jaar... 2023. Kiss the future. Het is zes over half vijf. Happy New Year. Namens je vrienden van 5 8. We geven zo weer een slinger aan het release rad. En even iets nieuws voor je draaien, maar eerst zes plaatsen verlies voor deze Louis Capaldi. Dit is Forget Me.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 Up dance again. The music the je hoort de pink. Eén plaatje omlaag. 14 naar 15 in de grootste hitlijst van Nederland. Dit is de 58 top 50. Louis Cavalli verveelt bijna steeds niet. Wel zes plekken omlaag van 10 naar 16 met Forget Me. Top dat je waar hebt staan. Dit is de top 50. Hardy Dennis. Zoveel vuurwerk ingeslagen dat ik nog wat moet afsteken buiten. Doe voorzichtig, uh, Paulus. Stuur een mooi fotootje mee. Van een uh, cakeboxje hier en daar. Marta, die zegt Dennis, inderdaad, hoe heb je het net geraden? Ja, dat over bubbels. Inderdaad is hier nog een half flesje over in de koeling. Met vriendinnen gezellig nog even proosten op het nieuwe jaar. De lieve groetjes uit Purmerend. Nou, Hilversum, groet Purmerend ook weer terug. Dennis, de beste wensen voor iedereen bij 58. Lekker aan het luisteren naar mijn favoriete zender. Op nieuwjaarsdag een beetje uitbuiken en wat confetti ruimen. Dat vind ik wel mooi. Zou ook een mooi beroep zijn. Mocht je willen laten omscholen, confetti ruimer. Heb je in ieder geval op 1 januari altijd wat te doen. Dank je wel, uh, Robert. Nieuwjaarswensen, die drop je in de gratis 5jacht app Leuk om wat van je te zien. En ik heb hier uh, ja, het platenratten, het release rat. Welke nieuwe track zal ik even voor je instarten? Uh, idee. Zo. Oh, deze is lekker. Een nieuwe muziek in de op 50 En een tip voor de top Afrojack met James Arthur is hier in Loochoo. got regrets, but they never measure up to the heavy hold you leave, or oh, if you left. I know I'd spend my life just chasing memories, tracing back ourselves, trying to find a way. James Arthur in het Release Rat en Lose you de 50 voor een Nieuwjaarsdag. Warm welkom. En de mannen van Sommeuse zijn hier de nummer 14. This is the moment. If I got no time to think, how do I remember.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 Is the It no longer hurts, it no longer burns, it no longer works. Ook vandaag geen antwoord op de vraag... Waarom gebeurt dit toch? Want het gaat gewoon maar door. Voor je het weet is het weer 1 januari 2024. En denk je, wauw, wat is 2023 toch weer voorbij gevlogen. Maar inderdaad, ook deze nieuwjaarsdag vliegt voorbij. Want je kijkt naar buiten en je ziet... Het land is gehuld in duisternis. Wat een beetje zo'n weemoedig gevoel 1 januari. Dan dacht ik eigenlijk vroeger altijd, op 1 januari, zoals het dan weer opnieuw donker werd. En al mijn vuurwerk op was, dacht ik, was het maar weer 24 uur geleden. Dan kon ik nog een keer dat feestje vieren. En goed, zo een filosofische gedachte die mij te binnen schiet deze 1 januari 2023. Een warm welkom en de beste wensen namens je vrienden van 580. Het is Dennis hier, de 50 grootste hit van het land in de 538 op 50. Eerste editie, nieuwe jaar, zo rond 6 minuten voor 5. Ja, en we hebben uh, inderdaad wat ruimte om ook nieuwe liedjes aan je te laten horen. Dat is wel leuk. Even we af en toe een slinger aan het release-rad. Of ik heb hier eigenlijk gewoon een doosje met een USB-stick. En daar staan gewoon wat nieuwe dingen op. Dat is leuk om te draaien. Rondé Bride Eyes, overigens stationaire op 13. Zonmilieu voor Plaatsje winst 15 en 14. This is the moment. Ja, het is ook leuk. Het is een, uh, ja, een danceplaatje. Wat het behoorlijk goed doet in de clubs. Een beetje overgewaaid vanuit de UK richting Nederland. En ik wil hem graag met liefde nog een keer aan je laten horen. Want er moet meer gedanst worden in 2023. Dat is mijn goede voornemen. Het is Telecast en Body to Body. In de grootste hitlijst van het land. Ook in het nieuwe jaar, elke zondag natuurlijk de vijfde grootste van het land. En die van de hele planeet. Dus zometeen hebben we een nieuwe editie voor je: Hits Around the World. Dat is leuk, hoor je de grootste hit van de stille oceaan. En waar het hardst op gesprongen wordt tussen de kangoeroes En natuurlijk de top 10 van Nederland. En misschien wel een nieuwe nummer 1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. De goedkoopste kantoorartikelen. Wat als je ontdekt dat je nu via Ziggo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 Open je ZZP-rekening op rabobanknl ZZP of in de Rabo-app de coöperatieve Rabobank. Vivit, een lekkere drinkyoghurt met vitamine voor je afweersysteem. Even bijdenken en door. Door van je vlog naar je vrienden, van het shoppen naar de bios, van de kappen naar je flirt, van de super naar je bootcamp. De dag is van jou.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 12 Haagse agenten gewond geraakt tijdens jaarwisseling. 15 Jacht Nieuws ANB. In Den Haag zijn tijdens de jaarwisseling 12 politieagenten gewond geraakt. toen ze bekogeld werden met vuurwerk en andere spullen. Burgemeester Jan van Zanen vindt het schandalig dat hulpverleners aangevallen worden door het publiek. De politie heeft bijna 40 mensen opgepakt. Hoeveel van hen nog vastzitten is niet bekend. Zo'n 50.000 mensen zijn vandaag in Zwembroek, Ondergoed of andere outfits het water ingerend voor de traditionele nieuwjaarsduik. In Scheveningen waren de meeste mensen, ze gingen om 12 uur vanmiddag de Noordzee in die op dat moment een temperatuur had van een graad of zeven. Bij het Gelderse plaatsje Appeltern zijn twee auto's frontaal op elkaar gereden. Zeker één persoon heeft dat niet overleefd. De vier andere inzittenden zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de auto's op elkaar klapten is niet duidelijk, de politie onderzoekt dat nu. Schaatster Irene Schouten heeft bij de vrouwen... de Nederlandse kampioenschappen Marathon gewonnen. Ze was na 100 rondjes de snelste op de Jaap-Edebaan in Amsterdam. Het is de zevende keer op rij dat ze de beste is. Schouten wilde twee dagen geleden nog afzeggen voor de race, want ze had griep. En dan krijg je het 58 weer door Weer.nl. Vanavond trekt er vanuit het zuiden een regengebied over het land... en daar hebben we vannacht en morgen ook mee te maken. De temperatuur morgen ligt tussen de 9 en 11 graden. En als je meer wil weten over het weer, kijk dan even op Weer.nl. Gaan we doen, Daan. dankjewel. En terwijl Femke Halsema haar laatste lawinepijl afsteekt, zijn dit de flitsers op de A1 Amsterdam-naarden bij Muiden 11,3 en de A2 Utrecht Den Bos bij Utrecht 63,3. Winterzeil bij Beterbed. Diverse merkmatrassen, Tempoer en M-line, 50% korting. Snel naar de winkel of beterbed.nl. De autoverzekering van Inshared krijgt al voor het achtste jaar 5 sterren van Moneyview. Een topautoverzekering met een lage premie.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 Yes, Kiss the Future, beste wensen, 2023. Warm welkom, de 58 top 50. Je telt mee naar de eerste nummer 1 van het jaar. Welkom bij de grootste lijst van het land. Eind vorig jaar werd het uh, almachtige I'm Good verslagen... door de jonge, frisse Claude. Hij rukte de nummer 1 positie uit de handen van uh, David Kett en Bibi Rexa. En dus was dit de top 3 een week geleden. Ja, met David en Bibi. Die Die zakten. En daar stond Dean Lewis stilletjes te zingen. Do I say en die was voor het eerst vol Ja, flikte je deze week weer. Je start het nieuwe jaar met de 50, 58 50. En dus hoor je zo meteen, vlak voor 6 uur, wie die strijd heeft gewonnen deze week. Welkom bij de bovenkant van de lijst. Met nu de Engelse spierbundel Joel Corrie. Zijn testosteron en Lionheart beat op nummer 12. De 50, campagne I'll bring her coffee in the morning. She brings me in a pizza. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I'll make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.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 Pointless without you. Wauw, zoveel romantiek. Mocht je met de webcam mee hebben gekeken of TV58 je zag, inderdaad Dennis en producer Timo met de aanstekers. Maar dan in de telefoon, zeg maar, meesvingen op dit romantische nummer. Ja, fantastisch. Vijf plaatsen omhoog. Louis Cavaldi, pointless in de 58 of 50 voor Nieuwjaarsdag. Daarvoor natuurlijk Joel Corey, Tom Grennan, The Lionheart, fearless. Eén plaats verlies van 11 naar 12. Het is 11 minuten over 5 op de kop af en we gaan even kijken wat er gebeurt met de hits around the world. 5, 3, 8, top 50. Hits around the world. Ja, want het nieuwe jaar begon natuurlijk als eerste op het eiland Samoa. Staat op mijn lijstje qua bucketlist om een keer te bezoeken. Prachtig daar in de Stille Oceaan. En wat is dan zeg maar in het nieuwe jaar die grote hit op het eiland Samoa in de Stille Oceaan? Daar is dit, de grootste hit van dit moment, Way Too Sexy, van, u kent hem wel, Drake. Ja, in Nieuw-Zeeland was het ook al vroeg 2023, is er om kwart over elf. Stond hem nog oliebollen te bakken. Daar staat deze op één. Elton John, Dua Lipa. En Cold Heart, lekker kappel liedje dit. En Brazilië is één van de laatste landen die nieuwjaar vieren daar is dit de grootste hit op dit moment: Man, en Benuto met Haka Coolirion. Prachtig. Lekker voor op een Spaans terras ook deze, gewoon. Lekker. Of met de terrasverwarmer aan op je eigen terras kan ook. Ja, in Australië, Down Under, daar was het natuurlijk gistermiddag rond twee uur al nieuwjaar. Saai zo midden op de dag eigenlijk. Dan zie je niet van het vuurwerk natuurlijk. Hè. De nummer één daar is ook in Nederland populair aan het worden. Ik denk dat even leuk om die helemaal voor je te draaien. In Hits Around the World, de nummer één in Australië, Kill Bill van SZA. En er is niets mis met uw bandrecorder. Dit hoort bij het liedje. Happy New Year. Ja. The farmer's market with your perfect peace Now I'm in the Ik ben instant verliefd op dit liedje van Siza Kill Bill. Ja, dus nummer 1 in Australië, Indonesië, Saoedi-Arabië, Maleisië. Dus nummer 1 in de hitlijst in bijna alles wat eindigt op i. Dus binnenkort misschien dan ook in Nederlandië. Deze Siza Kill Bill. 35 50. Ja, de nummer 1 van de 50 tot 50 is ook al een beetje in zicht. Nog 9 hits. En je weet wie de eerste van het nieuwjaar te pakken heeft. Fleming opent de top 10. Mijn thema van de laatste dagen. Veel hoofdpijn dus lekker.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 Blijven bouwen, maar het levert niets meer op. Elke ruzie maakt ons huisje meer kapot. Dus stop nou eens met zeiken en boze appjes schrijven. je steen de mollen om een kop in kant te krijgen. Ruzies blijven drijven en goede slechte tijden. Is het nou zo moeilijk om te zeggen, schat, het spijt me. Anders laat ik los, als jij me geen waarderen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 Terug naar het begin. La, la, la. Dus stop nou eens met zeiken en boze appjes schrijven. ik steekt de mollen om een in kant te krijgen. Ruzies blijven drijven en goede slechte tijden. Is het nou zo moeilijk om te zeggen, schat? Het spijt me. Anders laat ik los. Als jij me geen waardering geeft, dan houdt de liefde op. Anders laat ik los. Ik laat je los. Schat, dan laat ik los.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 To the moonlight and I'm speeding I'm headed to the stars Ready to go far I'm star walking Ik wil wandelen tussen de sterren I am your father Niet liegen erbij oh. helemaal niet man Lil Nas X, je hoorde starwalking in de 58 Stationair op nummer 9 ja, daarvoor met superstip Fleming paracetamolletjes van 26 naar 10. Oftewel, Fleming stijgt. Hoofdpijn daalt met een paar paracetamolletjes. Het is de 75 of 50 voor de Nieuwjaarsdag. Dennis, geloof het of niet, kijk eens bij ons in de keuken. Ja, dankjewel Elise. Elise stuurt de foto's met haar moeder, oliebollen aan het bakken. We hadden te weinig over, maar wel genoeg beslag. Dus we hebben gewoon nog een nieuwe sessie gedaan. Kijk, lekker, daar hou ik van. Doorpakken op Nieuwjaarsdag. Goede voornemens van blijven genieten van het leven. Lekker hoor. Top dat je hem aan hebt staan. Heb je nog een idee aan wie je de nummer 1 zou willen opdragen zometeen in de 538 Top 50? Uh, dat kan, kun je gewoon een heel simpel appje sturen met onze gratis 538 app op je smartphone. Wie verdient vandaag de nummer 1? Je kan ook een audioberichtje inspreken. Misschien wil je je moeder, je oma, je liefje verrassen. Mag allemaal. Laat het vooral even weten en stuur een berichtje met de gratis 58 app om... de nummer 1 zometeen meteen op te dragen aan iemand die ook de beste wensen verdient. En alle nieuwjaarswensen kun je ook kwijt in onze app natuurlijk. Mark zegt, mijn vriendin Tessa en ik hebben een weddenschap. Dus zij zegt dat Dean één staat en ik zeg, klort, verliezer moet de rommel van gisteravond afwassen. Hoe goed verhaal is dat, hè? Ik ben heel benieuwd hoe het daar eindigt. Laat het ons vooral weten met de gratis 58 app We tellen verder... Ik kan in ieder geval voorspellen. Ik zie mijn kristallenbol dat Ed Sheeran zometeen een optreden geeft op de bühne hier met Celestial, na Chesto Tate McRae, 10:35. and repeat it all again i get stuck when the world's too loud and things don't look up when you go Hij is van The Boy Next Door, maar toch is hij ook een superheld. Ed Sheeran en Celestial. In de lijst met de vijftig grootste hits van Nederland op je nieuwjaarsdag. Hadi ah, Dennis, ik hoor dat er net oliebollen gebakken worden. Bij luisteraar Elise kan ik er nog een paar krijgen. Dat is mooi. Het oliebollen distributienetwerk op nieuwjaarsdag. Dat is mooi. Een paar seconden voor half zes. Dat betekent dat we zijn aanbeland bij de grootste hits van het land. En het, de grootste hits ook van deze week. Deze eerste editie van de 1558. Op vijf jaar gaat het vuurwerk gewoon nog de hele dag door. Uh, de grootste hits. Zo dadelijk de finale. Wie gaat er vandoor met dat eerste goud van het nieuwe jaar? Of dat maan is met goldband, die louis of toch Kloot hoor je zometeen. meteen. een miljoen bezoekers tot nu toe. avond vrienden! Meer dan 150 artiesten. Ahoy, wat ben je mooi! De gezelligste show van het jaar. Hoek je op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 Hij komt toch nog lekkerder. Ah. Dit is geen hete luchtballon. Ah. Dit is een vakantiediscounter. Die zit lekker uit de buiken van het all-inclusive ontbijtbuffet. Wacht maar eens af. Straks gaat hij gewoon nog een rondje. Kijk, zo'n vakantiediscounter, die snapt vakantie. 2023 begint pas echt goed met een staatslot. Want de jackpot van 10 januari staat op 16,3 miljoen euro. Ja, netto, hè. Wat de belasting betalen wij? Koop nu op in de winkel of op staatsloterij.nl. De tiende kan het gebeuren: Staatsloterij. Spel van Nederlands loterij. Stukje dus 18+. De beste deals en het grootste aanbod aan zonvakanties boek je op vakantiediscounter.nl. Ook in 2023 heeft staatsloterij weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. 450 miljoen euro belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De kan het gebeuren. Staatsloterij. Spel van Nederlands loterij. Stukje dus 18+. Hey, wat zijn jouw goede voornemens? Bij Randstad kun je naast werken ook aan jezelf werken.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 in Ministars grijpen acht jonge zangtalenten de kans... om een droomduet te zingen met hun grote idool. Er gaan weer tranen in mijn ogen. Nu al. Het is nog niet begonnen. Hoeveel sterren krijgen de kandidaten van juryleden... Snelle, Sanne Hans en Rolf Sanchez? Door de wind, door de regen. Ik geef jou... wat oh, een cliffhanger dit. <lacht> Toptalent, humor en kippenvel. In Ministars, vanaf vrijdag om half negen op SBS6.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 Happy New Year, dit is 58, het is drie over half zes en dit is het weer van weer.nl. Vanavond regent het, het is zacht bij graad 7, ook morgen nat en dan is het weer heel zacht. Antarctica, daar is het ook zacht voor de tijd van het jaar daar, min 23 slechts. En in Parijs, stad van de liefde, bijna subtropische temperatuur van 12 graden. Situatie op de weg dan, de 58 Tilburg-Breda. Bij Tilburg-Reeshof ben je 16 minuten langer onderweg. Daar is een ongeluk gebeurd. En er wordt geflit op de A2 Amsterdam-Utrecht bij Maarsen 55.5. Op de, jouw de Emma Lord, Emma Lord, 282, 6 Jouden-Emmerloord bij Emmerloord, 282.6. En de A12 Gouda-Zoetermeer bij Zevenhuizen, 22.4. En de laatste A15 Rotterdam, Maasvlakte bij Rotterdam. Daar word je geflitst bij hecto 53,6. En alle flitsers zie je natuurlijk bij elkaar in de app van de Vrienden van Flitsmeister. Tennis, op weg naar de nummer 1 in de grootste lijst van het land van Nieuwjaarsdag. De boekmakers staan op scherp. Die pakt eerst de nummer 1 van het jaar. Je hoort het na de vrouw die opgroeide op een kerstbomenboerderij, echt waar. Ze kijkt dus het hele jaar al naar kerstbomen. Altijd kerst en heel en gezellig. En ze staat op 6 met haar feestdagenhit van het jaar, Taylor Swift. En die NT Hero. Staat deze week met één plekje winst. Op de nummer 6 positie in de grootste lijst van het land. De 5, 3, 8, top 50. 538.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 Up the attic. Give me love. Give me Fendi, my Balenciaga. Eiffel 65, Blue, dat Getta en Rexa daar een joekel van een hit mee zouden scoren. I'm good, Blue. God, wat heeft dat ding lang op nummer 1 gestaan en niet normaal. Niet meer op nummer 1 deze. Dat is ook zo 2022. Zo 2022. Bonjour David Geta, BB Rexa, I'm good, Blue in de Ja, Wat er dan wel op 1 staat hoor je zo, maar eerst even... dat is leuk om met je door te nemen de andere winnaars van de week. Op tv keken gisteravond 1,5 miljoen mensen naar The Masked Singer... Weet de altijd vrolijk schreeuwende Ruben Nicolai. Net iets meer dan naar Claudia de Breij. Hè? Ongeveer 40.000, 50 50.000 verschil. Maar BV Breijwerk heeft het wel goed gedaan hoor. Uh, zij is net niet de winnaar van de avond. Wel veel lovende reacties. Guido Weijers die moest het met behoorlijk wat minder kijkers stellen. Dus zijn BV, de Loens BV, van een hele grappige naam. Heeft het iets minder goed gedaan dan die van Claudia. En van alle klusartikelen is de puntkwast de meest verkochte afgelopen week. Heel grappig. Feitjes waar je niks in hebt. Gemaakt van varkenshaar. Dan gaat de verf vloeien in varkenshaar. En luxe afgewerkt met een echte gewaxte steel. Het best verkochte stripboek van de week is Flip 2 op weg naar de top. Duidelijk geïnspireerd door de gf op 50. Daar zijn we nu ook aanbeland bij de top. Dit zijn de drie beste van de week met een opleving voor maan en goldband. Want ze stijgen terug van 5 naar nummer 3.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 Gonna steal some time and stuff. 2, Dean Lewis. En ook hij zei vannacht goodbye tegen 2022. Staat stil in 1558? Ja, dan is alleen nog maar de nummer 1 over. Het beste blijft zoals altijd bewaard voor het laatst. Je hoort de mooiste van de week na het top 10 overzicht. Dit zijn de 10 grootste hits. Flemming, Paracetamol op 10. Een lekker wandelen tussen de sterren met Lilma's ex. Kesto Tate McRae, 10.35. 1035 Eén plaats winst voor Ed Sheeran en Celestial. En like ook winst voor Taylor Swift, anti Hero. I, the problem, hey. Sam Smith, Unholy. Hij zat op de troon, maar niet meer David Ketta en Bibi. Opnieuw omhoog, Maan en Golband en stiekem. Dean Lewis. En dan is het moment daar van de ontknoping je vrienden van 538 de eerste editie van het nieuwe jaar van de 50. en de nummer 1 Thomas dankjewel man voor je appje Dennis ik wil graag de nummer 1 opdragen aan alle EHBO en ambulance medewerkers en alle hulpdiensten die afgelopen nacht hard hebben gewerkt tegen al het stomme geweld en het domme gedrag dat zij te verduren hebben gekregen, dat verdient een eervolle vermelding. Daar zijn wij het helemaal mee eens. Kortom, we dragen de nummer 1 in de 75-50 op aan alle hulpdiensten in Nederland. En daar staat hier nog steeds, Claude Lada. Nummer 1! Dit zijn mijn laatste woorden, zassen dan je wie denk je dat je bent? Oké, okay, mijn hart dat breekt de soort. Dan ben je bij de deur. Zou mon cœur. Oui, mon cœur. Hey! Is dit de laatste ronde? Is dit de fin d'amour? Ik ben mezelf niet meer. On être ensemble pour toujours.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 De musique ni de sorte, l'arme a danse un tour de son nom, ton décalon. Et toi, après m'avoir dansé, tu voulais retourner, tu voulais quoi C'était ton choix, mais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 50, glood Dit zijn mijn laatste woorden, ça c'est mon dernier mot ja, dit was hem, editie 207 van de 5850. objectief en betrouwbaar samengesteld... aan de hand van de muziek van de Nederlandse radiozenders. De cijfers van alle streamingsdiensten, YouTube en Shazam. En dubbel nagerekend door de Nationale Rekenkamer... met een officieel zegel en stempel, oude van de familie van Oranje Nassau, uiteraard. Audio, Beatmeister, Bodie Grefhorst, Koen de Jonge. Productie en draaiboek in Wizardry. En oliebollen zonder poedersuiker, Timo Kams. mijn naam is Dennis Rauier... de bijna overdaad om zal meegenomen naar de studio. Die hebben we opgepeuzeld, ook in 2023 elke zon.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 Justitieminister minister Jezielges noemt het echt misselijkmakend... dat er vannacht racistische teksten werden geprojecteerd... op de Erasmusbrug in Rotterdam. Het is weerzinwekkend en hoort niet thuis in ons land, zei ze... Yassil Gus is opgelucht dat grote incidenten zijn uitgebleven afgelopen nacht. Zeker 24 mensen zijn tijdens de jaarwisseling gewond geraakt aan hun oog bij het afsteken van vuurwerk. Zeven waren er zo slecht aan toe dat ze meteen geopereerd moesten worden... en dat zijn er veel meer dan afgelopen jaren, zegt het Oogziekenhuis in Rotterdam. Eén vuurwerkslachtoffer raakte blind aan één oog. Den Haag heeft de balans opgemaakt van de nieuwjaarsnacht... De brandweer moest 550 keer uitrukken, 36 mensen werden opgepakt... en 12 politieagenten raakten gewond toen ze bekogeld werden... met vuurwerk en andere spullen. Burgemeester Van Zanen vindt het te triest voor woorden... dat hulpverleners worden aangevallen. En de politie heeft twee minderjarige jongens opgepakt... die vannacht betrokken zouden zijn geweest bij een stalbrand in Ermelo. Daarbij kwamen zeker 6000 eenden om het leven... De politie denkt dat de jongens vuurwerk aan het afsteken waren... en dat de stal daardoor in brand vloog. En dan het 538 Weer door Weer.nl. Het gaat vanavond vanuit het zuiden flink regenen... en ook morgen krijgen we een regenachtige dag... en dan wordt het een graad of 10... En als je meer wilt weten over het weer, kijk dan even op weer.nl. Yes, dankjewel. 35 verkeerde door flitsmeisters zonder vertragingen. Wel drie flitsers op de A6 richting Emmeloord. Word je bij Emmeloord gecontroleerd bij 282.6. De A28 richting Amersfoort bij 0.5. En de laatste op de, op de N35. De hoogte van Wierden in beide richtingen bij 39.1. Je laptop. Hij doet het nog, maar hij is onwijs traag. Hoogtijd voor een nieuwe dus. Alleen...